Goedenavond, ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse ziekenhuizen hebben een tekort aan infuusen. Dat komt door problemen bij de grootste leverancier van infuuszakken, Baxter. Het bedrijf zit in de VS en kreeg door orkaan Helene te maken met overstromingen. Daarom ligt de fabriek nu stil en krijgen Nederlandse ziekenhuizen minder van die infuuszakken. De onderwijsbestuurders van de vier grote steden maken zich grote zorgen. Het kabinet wil niet langer meer geld geven aan brede brugklassen... Het zijn klassen in de onderbouw, waarin kinderen les krijgen op verschillende niveaus. En daardoor hebben leerlingen langer de tijd om erachter te komen welk niveau bij ze past. Uit elk onderzoek blijkt dat om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen, je ze eigenlijk een beetje extra tijd moet geven. Dus dat wij eigenlijk met ons systeem van, van de basisschool naar, de, naar het voortgezet onderwijs veel te snel zeggen, jij hoort hier en jij hoort hier. Deze school hoopt daarom dat de Tweede Kamer wat kan doen aan de geplande bezuinigingen. Want die moeten eerst ook nog wat overvinden voor de plannen worden ingevoerd. De NPO hoopt dat de rust weer terugkeert bij omroep WNL. Nu Bert Huisjes heeft besloten om daar toch definitief te vertrekken. Hij was eerder hoofdredacteur en werd door medewerkers beschuldigd van ongepast gedrag. Uit onderzoek bleek dat hij juridisch niks verkeerd had gedaan, dus bleef Huisjes nog bij WNL als bestuurder aan. Maar daar was ook veel kritiek op en nu heeft hij zelf besloten om toch te vertrekken. En over minder dan een uurtje beginnen de Oranje Leeuwen aan een oefenwedstrijd tegen Indonesië. Dat betekent dat nummer 11 van de wereld het opneemt tegen nummer 104. Bondscoach Jonker gebruikt vanavond dan ook om nieuwe speelsters in actie te zien. Ja, er staat nog wel genoeg kwaliteit uh, uh, binnen de lijnen straks. En, en bondscoach Andries Jonker kan inderdaad naar harte lust gaan experimenteren met speelsters die hij nog niet zo heel vaak in actie heeft gezien uh, tijdens uh, echt serieuze wedstrijden. Dus het is een mooie, mooie proeftuin vanavond. En inderdaad, speelsters Nina Nijstad en Lotte Keukelaar maken vanavond hun debuut. Om kwart voor negen dan trapt Oranje af op de Vijverberg in Doetinchem. Het weer dan, het is droog en niet kouder dan een graadje of 10 vanavond. Morgen dan nog een lekker herfstdagje met zon en een graad of 19. Geniet er dan ook nog maar even van, want zondag dan zijn er meer wolken. En er is ook wat regen en dan is het iets koeler.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 En dat is Chichiro en dat is schijnt een koffer te zijn van Billie dus Alice, maar ik leg uit. Zeker, ik uh, ging het nummer namelijk opzoeken toen jij het uh, drie keer doorstuurde ongeveer. En dat is niet waar, je stuurde Omdat ik er zo'n fan van ben. Ja, ik vind het ook een lekker nummer, maar ik check dat nummer. Dus de Teacher op uh, Tidal. En Tidal kan niet zoeken, dat weten we allemaal. Daarom en wat komt een Spotify. En wat, nee, Spotify klinkt niet. Wat komt bovenaan te staan? We hebben hier dus een nummer van Billie Alice van het nieuwste album Hit The Hard Harder Soft. En ik denk, hé, hey, dat is grappig. Ja, dat is toevallig hetzelfde titel, dus ik ga dat nummer en, van jou. En zonder dat ik dat Billie Eilish nummer nee, maar, heb gehoord, vind ik dit nummer. Nee, maar, best goed. ik ga dus zelf het nummer aanzetten van jou en ik ga dat luisteren. En ik denk, grappig En ik ga kijken bij de invoer van de credits. En dan zie ik lyricist staan, Billy Eilish. ik dat is grappig. Dus ik ga even de lyrics naast elkaar houden. En ik zie, hé, dit is gewoon hetzelfde nummer. Dat is mijn avondbesteding als we dat programma aan het maken zijn. Ja, maar ja, Billy Eilish heeft ook laatst het kahoot thema gecoverd. Kahoot hè Wat dan? Dat moeten we weten. Nou, dat gaat massaal rond nu. Dat er is één van de nummers van het nieuwste album. Als je heel goed luistert, dan hoor je dat de melodie... Exact dat de Kahoot-wachtkamer. Kahoot uh, dat ga ik even opzoeken. Dat is echt zo. En ik dacht dat ook het dat zal toch wel meevallen. Maar ja. na een halve minuut of 45 seconden, als je echt goed luistert, dan hoor je het gewoon. Dan hoor je echt uh, ja, dat, Ik dat... zie inderdaad heel veel: het gaat over de Diner van Billie Eilish Op het nieuwste album Hit the ja, Diner en Soft. Ze heeft hem ja. gewoon ja. gecoverd. denk ook ja, maar dan is zij ook een soort wannabe artiest. Ik ga hem ja. even opzoeken. W wannabe ja, Maar kijk, ja. Billy Idol heeft natuurlijk best wel goede nummers ja. gemaakt hoor. Ja. Maar um, het is... Weet je, met Billy Idol vind ik het zo. Het is zeg maar... Ik vind sommige nummers echt goed. Hè. Bijvoorbeeld uh, dat ene nummer wat best wel lustig is. Uh, Everything uh, I Wanted, geloof ik. Is het het heet? Geen idee. En je hebt natuurlijk nu Bert ja, van Velder. Ja, een paar Ja, en Bert van ja. nu wat een grote hit is. Dat vind ik allemaal lekkere nummers. Die wat harder, quote-en-quote nummers. Die Bad Guy is niet helemaal mijn smaak. Maar... Billy Eyes heeft wel veel talent als artiest natuurlijk, althans dat dat misschien niet mijn smaak is. Ik heb het nummer gevonden, we gaan even kijken. Ja, we, we gaan overigens uh, zo meteen naar uh, de vaste rubriek: het zand van het kwartiertje, dat uh, natuurlijk. Of gewoon, zoom. Uh, even kijken. besproken. Is het, even luisteren. Gaat het dan om dit geluid, Mick? Ja? Niet? ja. ja. ja. Ik hoor het ook wel. Mirko hoort het ook? Ik hoor het ook, ja. Dan kan je misschien nog even naar het begin terugvoelen? Even kijken wat het... Uh... Ja. ja, inderdaad. Ja. Ik, ik hoor hem ook. Wacht, dit is een mama appelsnap. Maar dan anders. Nou, misschien, uh, misschien gaan we zometeen nog de, de Afco-wobo-quiz doen. We weten het niet. En misschien hebben we al onze nieuwe quiz-tune. Dat uh, is ook de vraag. Oh. Ja, ja. We gaan even naar het Zandvoort-kwartiertje met alleen maar Zandvoort-nieuws. Want dit blijft natuurlijk op de lokale radio van ZFM Zandvoort. Een lokaal programma. Uh, morgen, op zaterdag 26 oktober, wordt de nieuwe reddingspost, waar de gemeente flink veel geld voor heeft uitgetrokken, uh, dat geopend. Ook weer. Dat weet hij ook weer. Nee, maar dat weet hij ook weer. Hij is toch de journalist? Nee, maar oprecht, even oprecht. Sistens. Als de gemeente geld moet uitgeven van iets, is een reddingspost wel heel belangrijk. Ja. ja, precies. En een vernieuwde reddingspost, waar al heel lang uh, op is gewacht, die wordt morgen tussen 2 en 4 geopend. En uh, geïnteresseerden mogen een kijkje nemen. Iedereen die daar natuurlijk verder be zich betrokken... Bij voelt reddingsbrigade Paulusloot nummer 55. 66. Ja, dat werd... Uh, in welke tijd, Jomer? Uh, in welke tijd? Tussen 2 en 4. Twee en vier. Twee en vier. Uh, Moet we je luisteren, komen. Meer, ja, Dan hobby. hebben we nog uh, iets anders wat uh, iets buiten onze gemeentesgrens uh, zich begeeft. Ja, dit, weer gevoelig. Dit, is Zeeweg, gevoelig. dit is gevoelig. Op de Zeeweg. Die wordt uh, in november een paar dagen afgesloten vanwege werkzaamheden. In de avonduren, dus niet de hele dag. Uh, wat gaat er gebeuren? Er worden drie drempels aangelegd tussen de Parnassiaweg en Camping de Lagen, Lakens. Uh, dat is bij Camping Bloemedaal en Camping de Lakens, dat stuk zeeweg. En, uh, natuurlijk omdat die drempels te liggen, wordt ook op dat stuk weg de maximum snelheid naar 50 km per uur verlaagd. Van 80 naar 50. Ik vind het wel echt een kutidee. spontelijk Er kan geen hek worden geplaatst tegen de herten, maar er kan wel zorgen dat iedereen nog langzamer aankomt in Zandvoort. Ja, maar ik snap het gewoon echt bekant niet. Welke gemeente heeft nee. dit bedacht? Zie ja, op Dit is niet. De de dan? Provincie dan? Provincie of Bloemendaal? Dan, is, dan moet het op de provincie. Het is een M weg, dus dit dit moet denk je provincie dit is, zijn. Dit is inderdaad. Ja, nou, provincie. Nou, dan. Kijk, Mike is nog een nou, meest getroffen. Hé, wat is dat? Nee, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil joutie? Nou, moeten we inspreken. Nee, maar ik wil, ik wil eventjes, en ik wil eventjes uh, wat nuance aanbrengen. Want dit is natuurlijk alweer helemaal raar. Ik doe er ook zelf aan mee, hoor. Maar kijk, we kunnen niet ontkennen dat de zeeweg... Daar gebeuren dus, veel. Het is een onveilige weg. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat er gebeuren veel ongelukken, wilde ik zeggen. Dat betekent niet dat het een onveilige weg is. Dat betekent dat mensen zoals Mickey er als molen rijden. Nee, <laughs> wat <zeg je? laughs> op, uh... nee, nu, nee, maar die die nee, nee, maar... maar, maar waar gaat het idiotic? over, jongens? Nee, maar ook... Dit, die op dat laatste <laughs> stukje 50... Daar al honderd gaan. Nee, nee, nee, maar ook dit is weer een geintje. Ik word weer gelijk onderbroken. Nee, kijk, maar er zijn ah. gewoon heel veel mensen die op de zeeweg veel te hard rijden. Uit de bocht vliegen. En daar komen gewoon ja. heel veel ongelukken van. Ja. En dan ga jij weer zeggen: Ja, maar je kan gewoon rijden natuurlijk. Maar um, dat maakt ook niet uit. Het, het gaat er gewoon om <laughs> dat ik het, vind. Uh, het gaat inderdaad. Weet je, ik was in Italië natuurlijk vorige oh, week. God, ik geloof Thalië. niet dat ik ooit zoveel gehoorbeschadiging heb opgelopen door over een weg rijden, jongens. En weet je. Daar kan het ook gewoon. Dan heb je gewoon een berg... met een afgrond van 400 meter... ergens naar links of rechts. Van je, met een weg waar een put in zit van een halve meter... Dat doen ze helemaal niks. Misschien heb je een puntpikje. Misschien moeten mensen maar gewoon beter rijden. Mm, Misschien is dat het probleem. Dat is ja. Italië. Daar mag je ook geen cappuccino bestellen na elf uur. Dus uh, dus dat kan daar wel redelijk gewoon hoor. Ik ja, heb ja, dat, dat gewoon is gedaan. Dat sterker, nee, maar dat... Nog, sterker nog, daar hebben ze zelfs cappuccino overheids gereguleerd. Dus overal zijn ze 2,20 euro. En maar, geen cent meer. even serieus. Maar FCDS, dat is welke matklapper cool. bestelt u überhaupt cappuccino? F hoor. Maar jongens, de grote vraag is natuurlijk. In welke beker dat zit. Nou ja, dat is, dit is voor de insiders: met uh, een echt eerlijke koffie en dat Wat? soort dingen. Echt, oh. nee, nee, nee, nee. Even uh, voor, de praktische, voor de praktische informatie: om de werkzaamheden natuurlijk veilig uit te kunnen voeren, is de weg tussen 8 uur s avonds en 5 uur s ochtends dicht op de dinsdag, uh, op de maandag tot en met de woensdag, dus 4 tot 5 november. Um, en dan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Fietsers kunnen wel uh, gebruik maken van het fietspad. wat er natuurlijk altijd naast de zeeweg ligt. De bussen rijden op dat moment niet. Maar kijk, uh, dit vind ik discriminatie. Dat fietsers wel mogen rijden. Nee, dat is natuurlijk geintje. Dat is een geintje mensen. Ja, ik vind het wel. Oké, okay, we gaan uh, richting het volgende bericht. Want vandaag kwam nog binnen dat de politie 90 uh, illegale Cobra's in beslag heeft genomen. Oh. uit een Zandvoortse schuur. Dat is illegaal als vuurwerk, niet te slangen, daar gaat het niet om. Op zaterdag 5 oktober vond dat plaats in de Catharina van straat in Zandvoort. En Dit gebeurde na aanwijzingen in een ander lopend onderzoek dat er op dit adres illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn. De politie roept op, nu natuurlijk het uh, oud-jaar weer uh, nadert, ja, dat, er, dat er vaker overlast zou worden ervaren, dat je dat kan melden altijd bij de politie. Afgelopen donderdag werd er bijvoorbeeld nog een minderjarige jongen uit Zandvoort aangehouden door de politie voor verboden vuurwerkbezit en handel. En uh, daarvoor zit hij nu vast in hetzelfde cellencomplex. Maar even serieus, ik vind gewoon, hè, wie heeft nou echt veel overlast van vu vuurwerk? Kijk, ik hoor s'avonds, en dat, ik, kan, dat kan een mening zijn, ik hoor s'avonds ook wel eens knallen, maar dat is niet alleen dat is ook in Haarlem, weet ik voor waar. Ik storm er echt totaal niet aan, Soms schrik ik een beetje en denk ik, oh, een knal. Maar dan denk ik ook niet, oh, wat enige knal, die mensen moeten opgepakt worden. Ja, nou, nee. het feit is natuurlijk op zich, hè, als je het heel saai bekijkt, je mag geen vuurwerk afsteken. Nee, maar Kijk, weet je... dat vind ik prima door het jaar. Maar je mag het ook niet meer bij het nieuwjaar. Mensen die hun hond uitlaten. daarvoor is het natuurlijk wel vervelend Dat ja. ze ineens een soort atoom op nee. afgaat. Want bijvoorbeeld een Cobra die dus ja, nee, wordt afgestoken. is dus gelijk aan gewicht als een handgemaakt. Nee, dat is wel een ja, goed punt. Dat, is, waar, dat, is, dat goed. is een goed punt. Daar had ik niet over nagedacht. Maar ik bedoel, als ik gewoon thuis het ervaar ik er persoonlijk geen overlast aan. Alhoewel, nee. het, kan natuurlijk, het moet ook niet ongereguleerd worden. Dan wordt het natuurlijk gek huis. Het is goed dat ze dit doen. Ja, uh, maar dat wat mensen meen nou meen echt gaan klagen. een interessant uh, artikel is in het Haams Dagblad... dat jullie als het goed is allemaal kunnen lezen. Zeker, behalve Mickey. Met, uh, behalve ah. Mickey. maar die gaat ze Ja, Mickey. Een interessant artikel over vuurwerk afgelopen week... gaat ook over hoe het effect van uh, vuurwerk, vuurwerkvrije zones... die natuurlijk in steeds meer gemeenten ook worden ingevoerd... en het effect daarvan. Interessant om te lezen wat daar de uitkomsten van zijn. Dan nog het volgende, want uh, op... Uh, uh, op 14 november uit mijn hoofd worden de prijzen voor de Zandvoortse beste ondernemer van het jaar weer uitgereikt. De mooiste datum van het jaar ja, jongens, het de mooiste datum van het jaar. Uh, uh, even dat willen toelichten, dat is op donderdag, ah. het, uh, de ondernemersavond. Uh, het bestaat al negen jaar worden, bedrijvers, uh, worden bedrijven in het zonnetje gezet en ondernemers in verschillende categorieën. Dit jaar in de categorie toerisme zijn genomineerd Hotel Coor, Curve van Tom van der Veen. Mango's Beach Bar van Niels Priester. Uh, Mel's Spintox Bar van Hanneke Mel. Uh, en in de categorie Retail, dus dat zijn gewoon winkels. Uh, Doki Beach House van Indy Kroos. Vlug Menswear van Dave Vlug. En bijna zee van Christy Ganster. Dan wow. hebben we nog de categorie Overige: Outro Strijder van Jim Keur is genomineerd. Berg Totaal Techniek van Dennis Berg is genomineerd. En Zwemschool Swim en Fun Zandvoort van Jolanda Pol, die allerlei initiatieven organiseert... om toch het zwemmen onder de jeugd actief en betaalbaar en bereikbaar te maken. Uh, je kan stemmen via de website van de Zandvoortse Courant of via de andere media die dat natuurlijk delen. Uh, op de 14 november is natuurlijk iedereen welkom... Uh, die uh, de uitreiking van de ondernemers wil bijwonen. En dat vindt weer plaats in de haven van Zandvoort. Nou, gezellig. Ik vond het een team uit je aankomen. Uh, ja, Het uh, ja, ja. is wel heel leuk, hoor. Het is leuk om mee te gaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het echt serieus... want ik vind het altijd best wel heel leuk dat ze dit doen in Zandvoort ook. Ik vind de drie, zeg maar, echt ondernemers van het jaar die je kan nomineren... ik vond het zo lastig om te kiezen. Want ik vind ze echt alle drie op een andere manier leuk. Ja, het is... Heb jij genomineerd dan? Je kan, je kan online, kan je stemmen. Je kan online stemmen. Uh, dus dat mogen jullie ook doen, hè? dat mag iedereen die luistert ook doen. Maar ik, ik vond echt de keuze zo ontzettend moeilijk bij de eerste. Want zo vaak heb ik wel een idee van, ja, ik vind ze allemaal leuk, maar deze springt dit jaar echt zo tussenuit of zo. En nu heb ik echt zoiets van shit. Ik vind ze allemaal, ik vind niet allemaal, hmm. allemaal even het leuk. Wat. Ja, echt oprecht. Ja. Ja, ja. Bij de overige categorie was wel, had ik wel meer een idee, maar bij dit vond ik wel uh, ja, lastig. Ja. We, we gaan zo meteen naar een discussiepuntje waarvan we natuurlijk nog moeten weten eigenlijk wat het precies wordt. Dat is voor ons ook altijd een verrassing. Oh, je wel een een idee, eigen, Ik heb het ook wel één hoor. Eigenlijk een irritatiefactor. Oh. Oh. Ja, nou, je hoort het al, de ideeën zijn genoeg. De irritatie ligt hoog, maar we gaan eerst naar ja, eigenlijk het meningloos onderdeel van dit programma. Namelijk de muziek. De, hier is uh, Jungle met Let's Go Back. Kom op, Dit is het ritme van Zandvoort. <middels> It only happens when you're looking back In the dark you never see the cracks in them I saw the light came in Hit the bottom one too many times I was hurting from the last goodbye, the end It's where we began Always lost the fight Even when I tried But here we are tonight If I knew That every time my heart would break It'd make this space. For you to take, I would choose the highs and lows and broken roads, cause here we stand. Ja, we zijn weer hier ja, ja, ja. bij jou en M&M's op ZFM Zand voor de laatste vrijdag van de maand. Goed dat je nog luistert en het is tijd voor het irritatiefactortje. Uh, dat bedenken we eigenlijk in uh, de paar seconden voorafgaand in deze rubriek. Omdat dan de irritatie het meest puurst is. We weten, ik weet dus eigenlijk ook niet precies waar het over gaat. We hadden het net over uh, demonstranten, maar ook over emissievrije zones. Ja. Dus uh, ja, Mickey, kies jij maar. Oh, nou mag ik kiezen. Ja, ja. Oh, maar wat haat ik meer? <laughs> <laughs> Ik heb haat naar beide, maar wat haat ik meer? Ja, dan moet ik gaan als ik als echte car guy. Ga ik dan toch wel voor de emissievrije zone? Span. Veilige keuze, veilige keuze. Wat, wat is precies het punt? Oh, ik, ik, echt, ik geef geen fuck on cancel. Dat weten we. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Niemand kent mij. <laughs> uh, anyway, ja, emissievrije zones. Ja, ze schijnen dus in Haarlem, dames en heren, een emissievrije zone willen te maken. Ik weet niet waar, uh, binnenstad. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, Volgens mij, dat denk ik tenminste, dat is meestal... Ja, waarschijnlijk in een, in een straal van x kilometer. Uh, ja, niet handig. Nee. Wat gaat de politie daar ook doen? Gaan ze op vetbikes rondrijden en uh, iedereen in de boeien slaan? Want nee, maar... hun Mercedes is niet elektrisch. Nee, maar even kijken, want het zit zo met die emissieprijsonderzoek. Het is een beetje een, een lastig punt, want het is eigenlijk alleen voor ondernemers in het begin. En waar gaat het nou om? Oude dieselbusjes mogen straks niet meer de binnenstad in. En dat maar natuurlijk... je kan wel een ontheffing krijgen ja, je kan een ontwerp, maar, maar goed. betaal je waarschijnlijk ook maar, wel veel. Nee, maar voor. We, we hebben het nu even over wat het idee is. maar dat... jij, ja, ja, wacht wat. ik kan hem wel een heel klein beetje toelichten. ik heb midden ook nog voor mijn neus, dat ik hem echt goed vertel. dus de gemeenteraad van Haarlem heeft er zelf voor gekozen, laat ik dat voorop stellen, om mee te doen aan een regelgeving die de EU heeft opgesteld in ruil voor een flinke zak met geld, mag ik u ook benadrukken. Uh, om dus uh, de binnenstad te veranderen in een soort uh, mil milieuzone, een nul emissiezone En dan mogen dus alleen emissievrije vracht- en bestelwagens deze zone binnenrijden. Dus uh, echt helemaal emissievrij. Dus het moet echt mm -hmm. elektrisch zijn. Dus niet meer gewoon een zuinige nee, benzineauto. Uh, geen... Nee, je moet echt 100%. En als je dus een vrachtwagen nodig hebt om te, te restocken zeg maar in de binnenstad... Mm -hmm. dan moet je dus ook met een elektrische vrachtwagen naar binnen gaan rijden, bij wijze van spreken. Dat heeft niet elk bedrijf. Zeker niet. Dus nee. dat, dat roept nogal ja. wat discussie op daar. Dus dat, dat is hem even in het kort. Dan kunnen jullie nu verder, ja, kijk, maar dan en, is het even ja. toegelicht. Dus dat is dus het idee. Bedankt voor de goede toelichting inderdaad. Maar wat het probleem dus is, is dat de gemeenteraad totaal idee waar ze mee bezig zijn. Dat hebben we ook gezien uit een quote van een raadslid in Haarlem. Mm -hmm. Die had namelijk gezegd ja, dat ondernemers daar maar even met hun karren hun van de binnenstad binnen ja, moesten hengelen. Ja. We gaan, of een terug, naar de, uh, we gaan terug naar 500 ik, Mag ik dat meteen even nuanceren? Ja? Ja? ja, zeker. Die quote is inderdaad viral gegaan op, uh, op Twitter. Op uh, internet, omdat een ander raadslid van BVNL dat heeft geretweet. Uh, ...dan zie je weer uh, waar de prioriteiten liggen... Hè? ...bij sommige partijen, de inhoud of de ophef. Dat is toch ook inhoud, of niet? Nou, uh, maar het verhaal is dus... Is ...dat deze quote iemand zegt... ...dat gewoon even in een, in een bijzin... ...en dat kan natuurlijk zeggen over iemand... ...wat voor belevingswereld die heeft... Uh, ...maar het hele verhaal is wel breder. Kijk, uh, bijvoorbeeld zo'n GroenLinks iemand... ...die uh, vindt echt... ...er staat ook een artikel over in het Haams Dagblad... ...met een extra toelichting... Um, dat zo'n emissievrije zone er moet komen... en dat ze dan zo'n onhandige opmerking maakt over een car. Kijk, dat is dan een specifiek iets om dat helemaal uit te vergroten. Nee, tuurlijk, maar kijk... Het... Uh, maar het is natuurlijk niet dat zij ook denkt dat elke ondernemer nee, dat gaat doen. dat snap ik, maar het gaat om het principe van het ding. Kijk, dat er mensen voor zo'n emissievrije zone zijn, snap ik. Dat er iets voor te zeggen is, dat snap ik ook. Kijk, ikzelf snap het niet. Ik ben er ook niet voor. Ik heb no nooit overlast ervaren van dieselbusjes in de stad... en ik kom toch wel redelijk vaak in de binnenstad halen, want daar werk ik... Um, maar uh, goed, los daarvan. Als je daarvoor bent, moet je dat lekker zelf weten. Er zijn meer mensen voor. Daarom stem je op zo'n partij. Ook helemaal prima. Maar je, je hebt het laat gewoon zien. Wat voor, als je zo'n opmerking überhaupt maakt wat voor een ontzettend blokje dan voor je kop... wat voor mm, andere wereld ja, je dan leeft. Ja, maar... En dat is dus het principe van het ding. Dan ga je dus zeggen, ja, dan moeten ondernemers zich maar aanpassen. Dat kost hartstikke veel geld, dat kan ook niet altijd. Want het, is niet, het zijn niet alleen de grote vervuilers die hiermee te maken krijgen... de grote distributiebedrijven, de Albertijn. Het gaat ook om de ZZP'er die bijvoorbeeld opdrachten uitvoert... voor klanten in de binnenstad. Misschien en, heb je zware audio-apparatuur die je moet ja, verplaatsen. Ja, bijvoorbeeld, en die zijn daar nou de type van... En dat is gewoon... En dat is mijn principe van het ding. Kijk, natuurlijk is het een onhandige opmerking. Ik bedoelde ze het helemaal niet zo. Misschien. Maar het is wel gezegd. En ondernemers... Ja, ik heb ook een interview bij Edith NL gezien. Een ondernemer zei ook... Ja, ik ga niet met mijn paar ton bak zijn... En met een bakpiets stap dat in gaat ga niet. Ja. En, en het is gewoon precies de andere wereld... Waarin dat soort mensen leven. En dat vind ik gewoon... Nou ja, nou ja en, en wat ik dus ook nog een toevoeging vind daaraan... Kijk, je hebt natuurlijk wel al steeds betere EV's. Je hebt uh, uh, elektrische bestelbusjes tegenwoordig. Maar uh, je hebt nog geen... Uh, uh, is nog geen? je hebt bijna geen goede elektrische vrachtwagens. Die zijn eigenlijk pas net allemaal aan het uitrollen, aan het uitkomen. Zoals de, uh, uh, de, de, de, die Tesla-bus die ja. laatst bekend is gemaakt. Zeg maar. En dan denk ik, ja, er zijn ook gewoon enorm veel bedrijven daar die, zeg maar, gesupplied worden elke dag met een, een vrachtwagen. En dan moeten ze daar dus ook iets voor gaan bedenken. Weet je, en natuurlijk kan het allemaal wel. Maar het maakt het wel als ondernemer veel minder aantrekkelijk om nog iets in haar te doen. Ik, ik denk oprecht dat er ondernemers gaan zijn die zeggen: nou, ik, ik pak de biesen toen de dokie ik ga naar Leiden of weet ja, ik het welke dit staat Ja, maar ja, dit doet. Het is niet competitief. Kijk, heel veel grote steden, daar nou mag je wat inbrengen. Ik onderweek je even. Heel veel grote ja. steden hebben toch wel een redelijk uh, links um, bestuur, links de gemeenteraad. En daar is niks ja. mis mee. Want die mensen zijn allemaal voor, maar die leven gewoon niet in de wereld waar die sette en ondernemers in leven. En ook dat is prima, want uiteindelijk ja, dat zal waarschijnlijk misschien minder leven in de Ik weet het niet. Ik ken die mensen niet. Ik, ik weet niet wie die mensen zijn. Maar het is gewoon het principe van het ding. En Um, het speelt dus in alle grote steden en moet het over 10, over 20 jaar emissievrij? Maar ja, misschien als de techniek verder gaat, is dat elektrisch? Is dat iets anders? Dat weten ja. we nog niet. Nee. Maar het is nu gewoon te vroeg. De Tweede Kamer eens. zegt er ook maar wat van. En daarom zeg ik minimaal 5 jaar uitstellen. Mag ik even iets tegeninbrengen? Tuurlijk mag dat. Ja, ja, ja. Als je nooit iets verandert, dan verandert er niks. Ja, je... Dus als je geen stappen zet. Kijk, eh, ondernemers zijn over het algemeen blij met hoe het nu gaat. Uh, het is allemaal wel goed, weet je wel. Uh, ze verdienen geld als het goed gaat. Uh, er kunnen misschien nog wat regelgeving, geven, kan er beter. Het kan versoepelen allemaal beter voor hun. En het algemeen belang is misschien ook nog belangrijk. Er zitten af en toe ondernemers tussen die ook echt waarde hechten aan het klimaat. Uh, maar als je nooit een stimulerende maatregel neemt, want dit is niet emissievrij. Het wordt zo gebracht van, oh, iedereen moet ineens dan emissievrij. Mensen krijgen er jaren om op voor te bereiden is ook een stimulans, hè? Want dit, op... tien jaar geleden ja. deden we dingen ook niet die we nu doen. Maar, joh, maar ik ben het daarmee eens. Maatregelen die we nu heel normaal vinden. En ik ben het dat er echt geen mee eens. Als je gratis plastic tasjes meer krijgt bij de kassa, vinden we nu allemaal normaal, maar dat was tien jaar maar, geleden. eigenlijk, nee, ik eigenlijk, ook, ik, eigenlijk, een eigenlijk zeggen, daar, maar... vind ik dat nog steeds daar. Ik denk van, volgens mij konden ze beter gewoon verplichten dat je jute uh, tassen moest kopen en karton en gewoon helemaal geen plastic bij wijze van spreken. Maar dat is nog terzijde. Maar dat is nu toch het geval? Nee nee, nee, nee, want je kan nog steeds plastic kopen. Zeg dan gewoon, ja, we, we doen helemaal geen plastic meer, maar. Je mag, wel, je mag alleen maar jut kopen of zo bijvoorbeeld. Weet je. In die, die richting. Maar, maar mijn punt is vooral... de technologie is ook gewoon nog net niet ver genoeg ontwikkeld. En ik zeg niet dat er uh, geen technologisch impuls moet worden gegeven... op een of andere manier. Maar ik vraag me af of ondernemers in Haarlem het moeilijk maken of dat de wijze is om dat te doen. En dus wellicht ook uh, mensen in Zandvoort... als ze straks van depot ja. naar A naar B en goed nog, te gaan verplaatsen. Nog, nog even een, een laatste ding, want je dat wel jij zegt wel... van er zijn ook ondernemers die het klimaat belangrijk vinden. Dat snap ik. Maar die kunnen dan toch ook zelf verkiezen kiezen... om zo'n elektrische bus nou, aan te schaffen. Dat, ja, dat moeten ze en dan ook vooral wat, doen. Wat het ook is, er is deze week ook een heel onderzoek over houtkachels. Dat wordt ook in, op termijn... Ja, ben uh, ik ook zwaar in, tegen dat het allemaal wordt gereguleerd trouwens. Ja, dus, wat de onzin, hè? Dat is dus vervuilender... <laughs> dan al het wegverkeer bij elkaar per gemeente. Ja, maar ja. En als het om mensen hun gezondheid gaat... denk ik toch dat meer mensen daarover zouden moeten ja, geven. Ja, ik dus niet. En het is en al jaren zo. En, en daardoor is de automobilist dus de ja, of de mensen die graag houtkachels stoken, je mag straks niks meer. Nee, en dat is natuurlijk een argument dat heel veel mensen willen. Nee, ja, dat een is het gewoon woning. En daar zit ook ja, maar maar dat een overweging. Dat is... Nou, een moet ik in. wel even wat nuance aanbrengen. Iedereen zegt dat ja, je straks helemaal niks meer Dat is natuurlijk ook niet waar, we leven in een vrije nee, land. Nee, nee, nee. Maar het is wel dat er steeds meer wordt gereguleerd, waardoor die vrijheden, in ieder geval in het gevoel van veel mensen, steeds meer worden beperkt. En dan vraag ik me af, ja, moeten we dat wel willen? Nee. Nou, gelukkig zit er een uh, kabinet wat alles wat de afgelopen jaren is verworven afschaft. Dus misschien is er ruimte voor uh, nieuwe dingen, dat uh, gaan we zien. Het is dus in ieder geval tijd voor muziek. De oh. van de maand. En uh, die is deze maand van Mirko. Uh, Ligt even je muzikale bijdrage toe. Nou, heel kort. Uh, een van mijn favoriete artiesten al heel lang is, uh, is Matzo. Dat is een Iraan. Hij heeft hem ook al Grammys gewonnen, noem maar op. En die heeft gewoon heel vet, heel goed sounddesign. Dit is een remix. Mirage heet die. En, en ook gewoon hier. Je, je, je moet ervan houden. Maar het is, als iemand die ook muziekproductie heeft gedaan... Het is zo goed en zo knap en zo scherp hoe hij dit heeft gedaan, ongeacht dat het gewoon vrij, ja voor mensen die het horen misschien gewoon het klinkt als een elektronisch nummer, zeg maar. Het is echt goed, dus ik geniet ervan. Dat is het uh, de toelichting. We gaan Zet hem op. M&M hit van de maand. <middels> Wait, wait, wait, sanctuary As you make them believe This is not your century. I'm Ik dacht dat uh, dit nummer continu op repeat stond. Het is toch echt een zes minuut lang uh, nummer. Mirage. Van Kill the Noise, Feed Me, Tasha Baxter en dan de Mezzo remix. De M&M hit van uh, oktober 2024. De laatste vrijdag van deze maand. De dit was uh, de M&M hit. Ja, de outro is <laughs> ook wel echt... Uh, die outro. Wat voor opmerking heb je over de outro? Ja, die is gewoon, die is lang. Die is lang. Gewoon een side-eye. Oh, je, je wilt dan over mijn voice-over of nee, over de nummers. muzikale... De muzikale auto. Oké, okay, ja, gelukkig. Ik dacht al, nee, ja, soms ja. is een lang nummer ook wel lekker. Jong. Ik hou van lange nummers. Jungle Lens is een van mijn favoriete nummers. Dus die maar minuut, ik zal volgende keer voor jullie ook een minuut, uh, kort nummer doen. Een minuut stilte. Volgens mij zeggen dat elke keer wel. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik nee norma no doen. Normaal zeg ik, ik ga de volgende keer een normaal nummer doen. Deze is redelijk normaal. Deze is wat redelijk normaal, nee, ja. Hij duurt alleen heel erg lang. Hij ah, is wat langer, maar dat is wel normaal. Op zich. Mm -hmm. Normaal is afhankelijk van je eigen normaal. Ja, oh, volgende okay. keer draaien we Red ja. Taylor's version 10 uh, minuten. Uh, nee. Mark, uh, uh, we gaan het even hebben over Linkin Park nog even kort. Ja. Want, uh, die heeft natuurlijk een nieuwe zangeres. Ja. Uh, en ze brengen binnenkort dus ook een nieuw ja, album uit. Ja, volgende oh. maand, ik geloof 17 november, komt From Zero uit. Een nieuwe album van Linkin Park. Het eerste album naar het uh, album One More Light, als ik het goed zeg. Kijk ook even naar Mirko. Uh, uh, ja. Ja, ik heb geen, ja. geen idee eigenlijk. Ik weet het even niet. <laughs> ik, maar het, ik, vond het, ik kijk er wel op zich naar uit. Er is natuurlijk laatst weer een nieuwe single uitgekomen. Um, dus dat is de derde. We hebben natuurlijk nu Emptiness Machine al gehad. Hè? Heavy is the Crown. Er is dus nog één uit. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar ook een lekker nummer. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit volgende maand. Tja, Linkin Park. Don't know, don't care. Je bent echt cultuur... Oh. Jij bent hoe, kan oh. je, hoe kan je Linkin Park niet Hij is echt cultuurbarbaar. Ik ken de nummers waarschijnlijk wel, maar ik, ik, ik realiseer gewoon end. niet dat het non. Linkin Park is. En dan maar dan... Mickey, ja, Mickey, Mickey is van de, uh, van de muziekstijl In The End. Was? It really doesn't matter. Ja, dat snap je dus niet. Omdat hij uh, Linkin Jezus, Park natuurlijk niet is Natuurlijk ken ik dat, jongen. Ja. Ik ja. van Linkin Park. In ja. End is van Linkin Park. Oh. Blijkbaar. In <laughs> Zo goed ken ik het. <laughs> ja, Hij is ik ben echt hoor. een fan, hoor, dan. Ik ben echt een fan, maar ja. ik vind het wel nice. Ja. Maar ik niet altijd Nee, de cd is al pre-order dus ik kijk er wel naar uit. Oh ja, dat het lijkt <laughs> weer ge pre orderd pre-order alles. Ja. Ik heb ook ja, ja, de physical copy van de nieuwe live is pre-orderd. Double exposure. Maar waarom waarom pre-orderen? Wat is eigenlijk het idee aan pre-orderen? Omdat ik een cd dat wil hebben op launch day. Ik wil een cd hebben op launch day. En die zijn, zijn niet altijd op voorraad. Maar wat nou als je een dag later bent? dan is het soms niet altijd op de dag dat het uitkomt. Ja. En, en als je, je dan een week later bent, dan moet je wachten. En kijk, het, het zit zo, het komt altijd weer terug in voorraad. Maar als je fan van iets bent, wil je het Maar kijk, als hebben. je altijd preordert, dan loopt toch alles wat nieuw is gelijk? Dat is een filosofische vraag. Nee, dat is gewoon niet waar. Yeah, yeah, yeah. Als je alleen maar één ding preordert, dan loopt het voor. Ik, uh, jongens, ik kap ik, uh, dit af. Ja, ik vind dit ja, ja, te ingewikkeld goed. worden. We gaan zometeen misschien nog even naar de Afco-wobo. Maar, Afkom, uh, hey, maar speciaal voor uh, Mickey en Mirko eigenlijk ook een beetje is dit de classic van Linkin Park. Ja, ja. Natuurlijk. Wel oh, heet je dit hoor. So, in hey. the end. Heeft alle hitrecords verbroken destijds. Ook een beetje een zero is eigenlijk. Echt een goed nummer. Ja, een knaller. Echt mijn emo song was dit. Dat echt? komt wel hier echt zo tot terecht. Zo op niet alleen door, door hier it gaat. I don't know why.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 I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way. Remembering all the times you fought with me I'm surprised it Het zweeft altijd zo in de laatste 50 van de top 2000. Dus echt een klassieker voor iedereen. Ik zeg net ook, dit nummer kan je draaien. Ook al hou je niet van dit soort rock en heftige muziek. Het wordt zelfs op Radio 2 gedraaid. Uh, in de meest rustige uren. En uh, dat zegt veel over zo'n klass klassieker uit de vroege zero's. In die end van uh, Linkin Park. Ja. Wil je er nog wat over zeggen, Mark? Ja, het is van het album uh, Hybrid Theory natuurlijk. Het is voor mij het debuutalbum van Linkin Park. Dus gelijk wel een hit te pakken. Best en ja. netjes. Ja, ja, Zou je daar nog eens naar een concert van hen toe willen? Ook nu met een nieuwe uh, samenstelling. Linkin Park, ja, ik zou wel naar een concert voor ze willen. Als ze de From Zero Tour naar Nederland brengen dus en er zijn kaartjes te krijgen, zou ik daar zeker wel naartoe willen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, maar ja goed, over uh, concerten gesproken. Er zijn volgend jaar staat ook Green Day in de Cicodone. Daar moet ik ook wel naartoe, maar dat was uitverkocht. Beetje jammer. Green Day? Wie? Green Day. Ik heb nog nooit van horen. het nummer American Idiot. Ken het wel? Nee, nog nooit van horen. Wat een zeg. Ja, ik ken de nummers als, het, als, het, als het maar Ik ken de titels niet. Als het een beetje alternatief is, ken deze man het niet. Wat? Als het een beetje alternatieve muziek Gas, is. De enige muziek die ik luister is alternatief voor de normale nou, Alternatieve rock bedoel ik dan. Nou, oh. beste mensen zullen we het... Uh... ...dit deel van dit kleine rubriekje... ...voordat we gaan afsluiten... Goed, ...voordat we het een na laatste nummer gaan draaien... ...nog even een snelle, korte... ...opfrisser van het afko horen. Want jullie verwachten natuurlijk wel... ...over twee maanden de eindejaarsuitzending... ...komt de da grote Afko-wobo... Afko wo ...over horshow. Oh dus ja, Ga maar studeren. Aan het einde gaan van het jaar. Ga maar studeren. En uh, Mickey, de eerste oh. is voor jou. Oh god. Waar staat Afstubo voor? Afstubo. Afstudieer met... Borrel. Ja, heel goed. Hey. Afstudeer borrel. Afstudeer bo. God, ik denk afstudieer boeten. Ja. Nee, Borrel. Nou, de ja, de beurt de, bird, ja. de bird, uh, blijft uh, bij jou, uh, yes. uh, uh, Mickey. Waar staat antibio voor? Antibio. Zit het nog Antibiologisch? bij kan. Nee. Mirko. Antibiotica. Ja, dat is goed. Oh, we, we bleven oh, even ja. bij de A, maar we gaan nu naar de C. Waar staat. Even kijken. We wachten. Kluffa. Waar staat dat voor? Kluffa. Iemand naast je die weet het. Waar staat Kluffa voor? Niet vragen, want uh, jij bent het antwoord. Waar staat uh, Kluffa voor? Ze wil niet antwoorden. Zou ik even de zin tevoren. voorlezen die erbij staat? Ja, doe maar. Even kijken of we met Kluffa naar huisje van Anne in Spanje kunnen. Of naar die van Sof in La France. Even kijken of we met. Cluffa. Cluffa. Nee, nee, ik vond niet. Ik pas. Door. Nee, dit, is o, dit is ook iets wat ik he, helaas niet weet. Mickey, het moet jou bekend voorkomen. Cluffa. Club van... Club van... Club van... Uh... Nu Club ze van zeggen, Vrienden. Club nee, van vrienden. Nee, het is clubvakantie. Jezus, maat. Jezus. Uh, de enige punt is nog voor Mickey, maar we beginnen weer bij Mirko. Maar ik krijg Mickey geen antibiotica punt? Oh, jawel. Ah, ik ja 1-1 ja, een een een, een, en dan zijn we, we bij Mickey, bij Mirko, dus we okay. moeten het even ophalen, Mike. Uh, waar staat exclu voor? Exclusief? Ja, dat is goed. Oh. Twee punten voor Mirko. Ja, huh? Maar ja, Mike was toch aan de beurt? <laughs> nee, nee, nee. Hoezo, nee, nee. hij had hem fout. Mirko... Ja. Lievert, noemen een flufu. Gister vier vogels erbij. Wat is een fluflu? -flu? Een flufu? Een fluflu. -flu. Flu -flu. Gister vier vogels erbij. Ja, ik ben vast. Wat is een fluflu? Ja, ik ben niet echt een grote boemer voor, ik weet dat niet. Lievert, noemen een vluvlu. Mickey, wat is dat? Oh, een flu -flu. Oh, oh, ik, weet uh, uh, ik weet het wel. Ik weet het wel. Nee, um. Mickey is nu aan de beurt. Uh, een een flinfluencer Of een, of een oh. alleen, nou Je, -fluencer. Een, je moet het een beetje normaal doen Re Re flu Nee, gewoon een normaal woord Fluencer, noem maar een fluencer Influencer, influencer. <abra -bye> Ja, Mickey heeft hem goed, 2-2 Want het is gewoon een nou, influencer was, En <waart> ik uh, verbaas mij ook wel even Over deze afkorting want het is Zo, al, ben je echt een fluentwoord hoor, Mickey J -j -j -j -j Mickey, we blijven bij jou Um, Moeten we niet naar Mike? Mike is toch ook een keer Ik, ja, ik geef op. Zodra je hem goed hebt, blijft de beurt bij jou. Dat is uh, nieuw, dat is nieuw. Nee, ja. dat is altijd al zo. Dat is op. nieuw. Ja, maar hij gaat uh, okay. Waar staat, Mickey, Geziza voor? Giga gezellig. Nee, Ge Geziza. Waar staat dat Gezisa? voor? Geziza? Vanavond de HJ laten koken. Nee, Goos, haal maar gewoon de Geziza patat. De... Oh, ik weet het, ik weet het. Nee, maar ja, jij ik weet het niet. Ik nee. weet het niet, ik, ik, ik niet. pas. Ik pas. De, de gesisa right. patat. De geziza patat. Wat is dat? Een, een gesisa patat. Ik heb gewoon geen... Ik, ik, de, eh, mm. Ja, en dat is de gezinszak. Ik wist het. Oh, de, de, de gezinszak uh, patat. Uh, pack it up van Elisa Doelen. Even als internet zo. Zo meteen sluiten we het programma af. Hoor je wat we volgende maand van plan zijn. En nog veel meer. Jouw M&M's. Tot zometeen. De laatste vijf minuten. Elisa Doelen. When I'm too cool I only get depressed. I was taught to dodge those issues I was told. Don't worry, there's no doubt. So Do Little Pack Up, hier op ZFM Zandvoort. En we gaan alweer afsluiten met jou en M&M's. Want de twee uur zitten er weer op van de laatste vrijdag van oktober van 2024. En we hadden het er net al over, om alvast aan te kondigen. Dit jaar hebben we gewoon weer onze traditionele eindejaarsuitzending op de laatste vrijdag van december, net zoals vorig jaar. Dit keer valt het op 27 december, dus zet het je vast in je agenda, want dan kun je niet vanaf 7 uur, vanaf 8 uur van ons genieten, en dan maar liefst 4 uur. 4 uur lang, dat wordt echt niet hard. op december, en natuurlijk een algehele terugblik op afgelopen jaar met ook ruimte voor onze eigen want wat oppers. was het een jaar weer hè, ja ja maar het jaar is nu nog niet voorbij ja. Mike dus je kan, je kan nog niet vooruitlopen op de zaak want hey, dan, dan blink je nu eigenlijk vooruit op het terugblik dat doe ik inderdaad ja, maar kan je niet vooruitblikken op het terugblik weet ik niet of het dan nog wel een vooruitblik is maar wat als het dan een terugblik is? of een vroegere terugblik oh, oké, okay. genoeg, genoeg. Uh, hey, over vooruitblikken gesproken Mickey, wat ben jij de komende maand van plan? Uh, geen idee Kort en bondig. Mirko. <lacht> Kort en bondig. Ja, jarig zijn nou weer een stapje dichter bij de dood. hè? Op datum. Dat is, dat. Oh, je bent jarig. Dat is er ook een manier om nee, te dat te Nee, Dat, dat, dat kwam niet helemaal over. Je bent jarig, want alleen het stukje dichter bij de dood. Nou, ja, ik, de, ik ben dus jarig. Dus weer op het papier lijkt ik weer dichter bij de dood. Elke dag natuurlijk. En um, wat ik waarschijnlijk ga doen, ik ga waarschijnlijk eind volgende maand naar Noorwegen toe, mijn broertje bezoeken. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Noorwegen is een prachtig land, dat ja. kan ik meegeven. Uh, Mike, jij kan weer fietsen op je lekker. Ja, het, is, het, wordt een, het wordt een drukke maand. Veel deadlines vooral, maar um, ook wel een leuke maand. Want vandaag is Black Ops 6 uitgekomen, dus die gaan we dit weekend eens even tryden. Volgende week dinsdag komt de nieuwe game uit de Life is Strange Friends. Uit natuurlijk al early access geweest een week geleden. Maar het vervolg van het verhaal van Max gaan we af kunnen kijken volgende week dinsdag. Dat is gaaf. En verder uh, rest gewoon heel veel andere leuke dingetjes, maar wel gewoon lekker druk. Comic-Con natuurlijk is weer uh, 24 ja. november, dus uh, goh, wat een planning. En je kan weer uh, op de e-bike. En die e-bike is van de onderhoudsbeurt ook prettig. Want dat had nog wel wat haken over. Ja, dat was gewoon een dag later. <laughs> Uiteindelijk viel dat wel mee, maar ik vond het, het principe... Nou, gisteren <laughs> had je een heel ander verhaal. Nee, het principe stond me gewoon niet aan. Je maakt gewoon een maand van tevoren een afspraak en zonder enige communicatie is het gewoon een dag later. Dat vind ik raar. Dat is eigenlijk het hele ding. Ja, nou ja, uh, het was oh ja, verder geen probleem. Hij is gewoon klaar. Er is, het is ook gewoon goed gegaan. Maar dan denk ik van ja, als je niet op tijd af hebt laten, dan gewoon even weten om een uur of vier. Maar nee, dat, dat kon niet blijkbaar. Nou ja, ik vind het wel een mooie afsluiting van deze uitzending. Uh, ja, wat negatief op het eind. Jammer. Ons <laughs> volgen, jammer. En MM's. Volgende maand op de laatste dag van de maand, maar dan één dag daarvoor, op vrijdag 29 november, hey. zijn we er weer op ZFM Zandvoort. Om zeven uur tune dan in voor het jongereninfotainmentprogramma. ...van ZFM Zandvoort, wat hopelijk nog lang toekomst heeft vanaf deze plek. Uh, nou, dan bedank ik jullie allemaal voor het luisteren. Nee, we gaan nu niet meer in discussie. stel, ben je uh, zelf gewoon niet meer jong. Oh. Worden oud. Ja, ja maar dat, <laughs> dat, uh, die, die voorwaarden nee, kun je zelf stellen, hè Mirko. Oh. En het is, het is hoe jo jonger van geest, oh. ja, dat is belangrijk. Maar ja, wat is ja. jong? Weet ik niet. Laat, oh laten we daar over nadenken nou, en, en dan, komen we daar, dan komen we daar over ongeveer precies 30 dagen op terug. Ja, 9 november, mensen. Dat stel ik voor en dat nemen we dan mee terug in de besluitvorming. En dan komen we daar ja, dan gaan we over een, een paar weken een over. Een verdict terug. komt daarover, daar wordt een officieel document. Uh, nog een aanrader: de, komend weekend wordt ook Halloween gevierd in Zandvoort. Ja, waar? Dus, uh, Gaat het vieren bij 4, oh, vier, bij Café 4 onder meer. Lachen wanneer? Uh, morgen, zaterdag in de avond. En dat is hartstikke leuk. Ook met een optocht door de stad, deels. Uh, ik, ben er zelf, ik kan er zelf uh, niet bij zijn. Ik, ik ben in de war, war met Haarlem, want daar is ook een optocht. Ja, sorry. En zand is natuurlijk. Zeggen, wil, wil je de Zandvoort eens bang maken of zo? En Halloween? Nee hoor. Je de denkt ook dat Zandvoort de stad is. Dus ah, okay. uh, ik ben okay. volledig overgenomen okay. door AI. Merk je merkt het al? Hij uh, wordt een robot. Biep, biep, biep. Nog even mm -hmm. voor de goede orde. Morgen natuurlijk ook allemaal de reddingsposten, nieuwe reddingsbrigadepost ja. bezoeken. En. We, halverwege deze maand de ondernemersavond. Op donderdag is, dit, is dat dit keer. Normaal was hij ook wel eens op vrijdag. Donderdag 14 november in de haven van Zandvoort. Dan weten we weer wie de beste ondernemer van Zandvoort is. Er worden er drie gekozen. Want er zijn ook drie categorieën. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. De M&M's. Voor ja, de ongetwijfeld luide aanwezigheid. En dan, uh, bedankt. En tot de volgende maand. Hm. Al, hier is een uh, opgepimpte versie van uh, Tom Model. Dankzij de Lost Frequencies met Black Friday. Really like. Wanna hard, I wanna go apart, but wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine. I wanna go apart, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so I could watch forever while you shine on me